Dit is Maud Schreurs met het Nationaal. pvv PVV'er Martin Bosma stelt zich geen kandidaat om voorzitter te worden van de Tweede Kamer. Tegen de Telegraaf zegt hij dat zijn kandidatuur toch kansloos is... en dat er sprake is van een cordon sanitair tegen de PVV. De kans wordt steeds groter dat Kadisha Arip van de PVDA-voorzitter blijft. Zij is tot nu toe de enige kandidaat. De termijn waarbinnen kandidaten zich kunnen opgeven sluit morgenochtend om tien uur... De nieuwe voorzitter wordt de dag erna gekozen. Wie vanavond of morgen een vlucht moet halen op Schiphol... wordt geadviseerd eerder van huis te gaan of de trein te nemen. Vanwege een brand in de Schiphol-tunnel is de A4 van Amsterdam naar Den Haag... mogelijk tot morgen na de avondspits dicht. Rijkswaterstaat moet herstelwerkzaamheden uitvoeren... aan technische systemen in de tunnel... Een concert van Drake in de Ziggo Dome in Amsterdam is ruim een uur nadat het moet beginnen alsnog afgezegd. De Canadese rapper zou om negen uur beginnen aan een optreden, maar om kwart over tien werd omgeroepen dat hij niet in staat is om op te treden. Hij zou een voedselvergiftiging hebben opgelopen. De stemming was toen al tot een dieptepunt gedaald. In de Ziggo Dome waren fluitconcerten te horen en sommige fans waren uit onvrede al vertrokken. En de NS zegt er alles aan te doen om station Almere-Buiten niet meer voorbij te rijden. In januari bleek dat Intercity's het station, waar ze volgens de nieuwe dienstregeling moeten stoppen, drie keer per week per ongeluk overslaan. Na klachten van reizigers heeft NS actie ondernomen. Zo krijgen machinisten nu voor aanvang van hun dienst een sms met de boodschap Let op, er is een nieuwe stop op Almere-Buiten. Het gaat nog steeds af en toe mis, maar wel minder vaak, zegt de NS. Het weer het is helder en het noorden neemt vannacht de kans op lage bewolking weer toe. Het koelt af naar 2 graden in het noordoosten tot 7 in het zuiden. Morgen eerst veel zon, later vanuit het zuiden bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt 16 tot plaatselijk 20 graden. En dit was het NWIJ journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 ja, en, uh, een hele fijne dag nog verder.